Vandaag meldde NRC dat er de afgelopen dagen 200 homofobe reacties zijn geplaatst... onder het X-account van de premier. Een recordaantal telefoontjes bij de dierenpolitie. Bij het nummer 144 zijn vorig jaar 155.000 meldingen binnengekomen... over dierenmishandeling. Volgens RTL Nieuws ziet de politie, als op die meldingen afkomen... ook steeds vaker huiselijk geweld en drugshandel. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton... getuigt op dit moment over zijn banden... met de overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein. Er komt meerdere keren voor in de documenten over Epstein... maar Clinton zegt niks met deze misstanden te maken te hebben. Daar zijn tot nu toe ook geen aanwijzingen voor. En calorieën tellen, keto-eten of intermittent fasting... bijna de helft van de jongeren is volgens een vandaag... wel eens op dieet geweest. En ruim 40% ziet in hun omgeving dat het afvallen soms doorslaat. De meest gegeven reden om af te vallen is de directe omgeving... zoals familie, vrienden of collega's... En ook social media wordt veel genoemd... door alle eet- en afvalfilmpjes die daarop te zien zijn. En nog het weer van Weerplaza. Vanaf is er regen bij een graad of 10. Morgen blijft het regenachtig. Af en toe is er zon bij 11 graden. Laat ze even doorbijten. Na dit weekend wordt het lenteachtig. Super, Ellen. dankjewel weer. q verkeer krijg je van Flitsmeister. Een vertraging gemeld. Op de A1, Hengelo, richting Osnabroek. Tussen Oldenzaal Zuid en de grens met Duitsland. Kwartiertje vertraging daar. Ook nog een paar flitsers gemeld op de A2. Echt richting Maastricht. Ter hoogte van Meersen, bij Meers 51,7. Dan nog Den Bosch richting Utrecht ter hoogte van Zaltbommel bij 100,4. Dan gaan we naar de A7 Drachten richting Heerenveen ter hoogte van Terwispel bij 155,5. Nog een flitser. En op de A12 Gouda richting Zoetermeer ter hoogte van Zevenhuizen bij 20,8. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Ja. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de stress is bij je. En iedereen heeft het. Wat het is, vertel ik je zo. Het is trouwens weekend, jongens. Ja. een weekend.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 Like this, do do, do. Something I can turn to Some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 music. Kom en Joe, kom en Joe. Een hele goede avond. Het weekend is officieel begonnen, jongens! Oh, je doet niet mee. Hey, hey, hey to, to, to. Nou, ja, ik zie een appje binnenkomen van Pieter, die zegt... ...weekend, wat is dat weekend? Ik moet gewoon werken dit weekend. Nou, Pieter, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Wij ook, wij zijn er het hele weekend bij. Morgenavond zitten we er, zondagavond zitten we er. Het is gewoon lekker, lekker werken. Maar feitelijk gezien is het wel gewoon weekend. En heel veel ja. mensen hebben ook lekker vrij. Leuk dat je erbij bent. Het is 9 minuten over 7 op je vrijdagavond. Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram. En ik heb gelijk een vraag aan je. Check even bij jezelf. Hoeveel batterij heeft je telefoon nog op dit moment? En de volgende vraag is: geeft dit stress. Laat stress. Maar heb jij dan nu stress? Want hoeveel batterijen zit je zelf dan? Ja, ik heb nu nog een best volle batterij. Ja. Echt meer dan de helft, ruim meer dan de helft. Maar ik heb zelf een draadloze oplader thuis op een nachtkastje. Ja. Iedere nacht gaat ik de draadloze oplader. Alleen afgelopen nacht. Heb ik hem net niet goed opgelegd en dan laat hij niet op. nou goed Dan word je wakker dan sta je 10-0 achter. Want dan ja, heb je nog 20-30% batterij. Mijn dochter werd gelijk wakker. Dus ik had geen tijd om hem op te laden. Gedoe. De hele dag laadstress. Dus jij, jij ervaart de hele dag een soort paniek van ik moet mijn telefoon aan de lader hangen. Ik wil niet dat hij uitvalt. Dus eigenlijk gedurende de middag kon ik hem pas voor het eerst aan de lader leggen. Maar ja, nou, ook onhandig. Overdag aan de lader. Onhandig, ik, ik ervaar dit helemaal nee, niet zo. Nee, dat niet. Nee, ik zit nu op. 21 procent. Ja, dat is helemaal prima. Ik leg hem ook heel vaak s'avonds niet aan de lader. Word nee? ik wakker met 7 procent? Ja. Nou, dan start ik de dag met 7 procent. En dan, ja, dan doe ik af en toe even een kwartiertje erin. En zo kom ik de dag wel door. Oh, je doet dan even snel laden. Even een blubje erbij. Even een blubje erbij. Even een klein beetje benzine erin. En dan ga ik er weer door. Oké, okay, maar ik valt hij ervan... vaak uit dan bij jou? Ja, maandelijk zeg Valt hij wel een keer uit, Oké, okay, ja. en dan was je te laat? Eén keer in de maand heb ik wel gehad dat hij gewoon ja, voorbij de 0 is. Dan sta ik gewoon zonder stroom. Dan zoek ik wel een oplader natuurlijk maar... ja. Oh, maar jij, God, God. Jij, jij kom, jij, jou, jou gaat niet uit. Jij ervaart helemaal stress al eigenlijk als hij onder de 50% zit. Ja, als hij onder de 50% zit... dan ben ik al wel bezig met... oké, okay, ik moet nu uh, wel bijna gaan oh, laden. Grappig. Ik denk echt dat je heel erg twee kampen hebt. Of je zit er zoals mij in, gewoon helemaal tranquilo, relaxed. Komt wel goed... Of je bent zoals jij eigenlijk zodra je hem uit de lader haalt, begint de stress al een beetje met 99, 98, 97. Ah, ik moet laden. Hoe zit dat bij jou als je zit te luisteren? Ben je iemand die ja, altijd bepakt met powerbanks op pad gaat, omdat je net als ik bang bent dat je telefoon uitvalt? Of ja, misschien heb je hier echt nooit stress van, net als Joe. En ja, laat je telefoon gewoon uitvallen. Vanaf wanneer heb jij laadstress? Uh, ik ben benieuwd, jongens. Meld het even in de Q-app. Damiano David is voor je onderweg. Talk to me naar de jeugd vertegenwoordig. Sterren stof.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 Oogst. Ik kijk omhoog, we bepalen voor groot. De wereld is mijn plaatsje. Op je pollepip staan, golf, klein afstand. Van je hemellichaam, ze is van spek.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 toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb mijn moeke prinsesje op mijn bankje Stemklankje, ben nog steeds voor op mijn plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te zegt De Weer is mijn Ja. Op je polenpipsnaak Hoor dat afstand Van je hemel lichaam De eerste van spreken, in the time I En talk to me op Q Music. Kom ja. Joe. Talk to me, dan moet je wel een volle telefoon hebben. Ja, Tom, jij hebt uh, een beetje stress. Je bent stressig. Je dag begonnen. Jouw telefoon die lag niet goed op jouw draadloze lader. Dus jouw telefoon was vanochtend niet vol toen je wakker werd. Je hebt een hele drukke dag. had geen moment om even je telefoon op te laden. Dus de hele dag had jij laadstress. Heel jij... snel laatstress. Eigenlijk, als je al over de helft is, het batterijtje op mijn telefoon, dan begint de laadstress bij mij al. Dat ik denk van: oh shit, ja, ik moet zo gaan laden. Ik wil gewoon niet dat mijn telefoon uitvalt. Ik ben daar heel erg bang voor. Jij Joe staat daar heel anders in. Ik, ik ben het tegenovergestelde. Ik word soms wakker met 7% batterij. En dan, dan kijk ik wel hoe de dag gaat. <lacht> Af en toe, doe ik er even twee minuten stroom in. En dan ga ik weer door met mijn dag. En dat is helemaal prima. En je merkt. Ook in de Q Music app. Er zijn echt heel erg twee kampen. Daniel, die zegt met 5% wordt het wel even zoeken naar een oplader... maar daarvoor absoluut niet. Sanne, uh, die zegt vanaf 10%, vanaf 10 heb ik stress voor mijn telefoon. Dat vind ik ook laat. Ja, nou ja, ik, nee, ik snap het wel. 10%, joh, daar kan nog alles doen. Tina, ik ben team Joe, samen met mijn man. Geen stress, waarom? Ja, als je uitvalt, dan valt hij uit. Dat is er ook geen ding. Uh, Janneke, die is dan wel weer, die moet echt de dag starten met 100%. Alles oh, begint ja. de onrust al. Ja, die is net als jij. Dat als, als het niet 100% is, dan is de dag ook niet 100%. Frank, goedenavond. Goedenavond, Frank, vertel even, in welk kamp zit jij? Ben jij het kamp, oh, ik moet een hele volle batterij hebben... of zie je wel hoe de dag gaat? Nee, ik zie wel hoe de dag gaat. Ze dus kunnen mij de, moor steken. <laughs> de moordsteken. steken. De moord steken, wat goed. Maar, maar op hoeveel procent zit je nu dan? Uh, 38%. 38. Okay. En je hebt geen stress? Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik heb een eigen zaak, ik heb af en toe heel veel gebeld, af en toe veel mailen met mijn telefoon, et cetera, en ik moet heel veel doen op mijn telefoon, en als die leeg is, is die leeg, en uh, klanten die te laat zijn, die zijn te laat, dan hebben ze de volgende dag weer een nieuwe poging. Ah, dat vind ja. ik wel goed. Ik, wil, ik zou willen dat ik dat had, als Frank heeft. Ik geloof ook, Frank, dat. Ja. ben je ook gewoon relaxed in het leven. Dit is toch gewoon <lacht> helemaal kom komsa. Ja, ze. Ja, <lacht> ik ben dik, maar ze maken mij niet dik. <lacht> <lacht> Lekker, Frank. Dank je wel. Goed. Dankjewel. Anja, goedenavond. Hi, hi. Oh ja, jij bent wel een laatstresser volgens mij. Oh, verschrikkelijk, ja heel erg. Ik ben team Tom. Oh, maar vertel even dan. Bij hoeveel procent begin jij een beetje zwetende de handpalmpjes te krijgen? Nou, onder de 70 moet ik niet kammel. Ah, oh, oh. ja, onder de 70, Waar hebben we het over? Ja, dat is helemaal niet goed voor je baan. Als hij zo snel, als helemaal leeg gaat, zeg maar. Ja, precies. Dus, uh, nou, daar ja. heeft Anja wel een punt. Het is schijnbaar niet goed als je hem helemaal uit laat vallen, je telefoon. Je hebt het ook ja, even opgezocht. Ja, ik heb joh. het net even opgezocht want we hadden het hier al inderdaad al een beetje over. Maar Anja, die stress kan ik bij je weghalen want het beste voor je telefoon is om hem tussen de 80 en de 20% te houden. En met 70% zit je nog hartstikke goed. Dan heb je nog heel veel procenten die je kan gebruiken. Ja, maar ja, je weet nooit, dus je moet je onverwachte deur uit en zo, maar dan heb ja, je maar, al richting ja, de vijfde. Ja, maar Aja, jij gaat de rimboe niet in maar geen stopcontacten zijn. Je bent gewoon in Nederland, op elke hoek van de straat is een stopcontact. Nou, op elke hoek van de straat. Ja, dat valt ook wel mee. Nou, ik wou net zeggen, dat valt nog twee, joh. Maar Aja... Nee, dan moet gewoon lekker vol zitten. Hoe, hoe vaak laat je? Laat je ook meerdere keren per dag dan? Oh, zeker. Ik denk een keer of vijf, ah, oh, ja. zes. Dat vind ik heel goed. Ja, je kan zeggen wat je wil. Anja is altijd bereikbaar, dat is ook een lekker idee. Ja, nou, ik, wil, ik wil. Ja, hoe, dankjewel ja. Op hoeveel procent zit je? 87. Heerlijk. Heerlijk. hou we zo, bijna weer de stekker <laughs> erin. So was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 Somebody else. Somebody yeah. somebody else. My, my, my love. My love. Yeah. and done. En ga nieuwe muziek op Q Music. Save my love. Ja, hoor je dit weekend een uh, hit van Pommelin Thijs voorbij komen? App dan Pommelin Thijs via de Q Music app. Word je dan teruggebeld? Kom je in de uitzending? Dan ben je er gewoon bij. Mm. Op zaterdag 7 november in de Ziggardoom. En Tom, jij zei, Pommelin Thijs zou voor 8 uur vanavond nog langskomen. Nou, zit al op de helft. Ja, maar wat gaan we doen dan? Kan niet, kan niet lang meer duren, dat is het enige wat ik zeg. Dat is wel wat het huidt vaag. Zometeen even kijken. Of een bak.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 Tickets vind je dit weekend alleen bij Q-Music. Ik hoop jullie het echt te zien. Q with you. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu, OB-tampons, 16 stuks, 3 voor maar 7,50 euro. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon,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 Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koel, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op Brightlands.com. Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De Krokante Brok van Carol Krok. Ook nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zijn web.nl. is a summer holiday.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 Weer. Check jouw aanbod op delta.nl Delta, aan alles gedacht Deze zaterdag super zaterdag 20% korting Bij Hubo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 q music verkeer krijg je van Flitsmeister. Er zijn een paar vertragingen gemeld. Op de A1 Hengelo richting Osnabroek tussen Oldenzaal Zuid en de grens met Duitsland, daar een kwartiertje vertraging. Op de A27 sta je iets langer vast. Gorkum, Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloze en Lexmond. daar 20 minuten vertraging. q music Tom Joe. Om en Joe. Hommely Thijs komt er echt aan hoor. Eerst Offenbach. En Pommelie Thijs. Ja, vanavond staat ze dan in de Avals live. En uh, ze is ook bij bij de uh, Top 40 live. Ja, is er gewoon bij. Ze is ook genomineerd, toch? Ja, beste uh, live act internationaal. Dat is natuurlijk klaams. Ja, ik ja, En als je dit weekend Pommelie Thijs uh, voorbij hoort komen op Q Music. En je wil erbij zijn, ja, dan moet je appen in de Q Music app. Uh, dan maak je namelijk kans om erbij te zijn. En dat is alweer later in het jaar in de ziggo Dome. Klopt, en ze is net voorbij gekomen. We hebben het allemaal kunnen horen. De Q-app stroomt compleet over. Heel veel mensen hebben geappt. Ja, laten we gewoon iemand gaan terugbellen. We gaan even iemand terugbellen, omdat hij geappt heeft. Hallo, je Kira. Zo, nou ik heb niet eens een overgangstoon gehoord. En er wordt er opgenomen. Kira, goedenavond, Tom en Joe, 3FM, hi. Hoi, ik ben Kira. Hoi, ah, je zit op de Q-Music niet Prisa. Uh, ik doe die Ja, maakt niet uit. Maak er geen ding van. Uh, Kira. Ja? Jij gaat naar Pommelien. toe! Ja! wat leuk! Yes! Ja, leuk hè? Jij uh, was uh, heel snel bij in de Q-Music app. En, uh, ja, klopt. Ja, jij, jij, jij wint gewoon eventjes. Uh, hoe graag wil jij naar Pommelien toe, Kira? Ja, echt super supergraag. Ik heb haar nu... Denk ik één of twee keer eerder gezien. Um, maar ja, dan met de Koningsdag. En dan speelt zij niet al haar nummers. Dus ik wil nee. gewoon haar graag een keer heel live ja. zien met al haar nummers. Nou, dat gaat gebeuren op zaterdag 7 november. Live in de Ziggo Dome. Pommeling thuis En jij bent er gewoon bij. Yes, wat leuk. Kira, super bedankt dat je luistert naar Q Music. Ik herhaal Q Music. <lacht> um, heb je nou misgegrepen? Dit hele weekend maak je nog kans hè. Blijf gewoon bij de radio zitten. En voor je het weet hoor je er weer voorbij komen. Dan moet je appen. Maak je gewoon weer kans. Um, Domien, die heeft vanmiddag een gloednieuwe alarmschijf bekendgemaakt. Namelijk de nieuwste van Alex Warren. Die hoor je zo na Martin Garrix. Don't wanna hear my heart say, I you so. Okay, looking my life, trying to find something new. Something that's in my soul Tells me you're somebody Someone I need to know No, I can't leave this line If I just let this go Don't wanna hear my heart Say I told you so Go, go Wat een trek, jongen. De alarmschijf, uh, nieuwe muziek van Alex Warren. Fever Dream op Q Music. Tom, jij begon de dag uh, eigenlijk meteen met stress. Je telefoon die zat uh, afgelopen nacht niet goed op de lader. Geen 100% batterij bij het wakker worden. En dat was eigenlijk een reden voor jou voor complete stress. Want je jij, jij, jij hebt eigenlijk al, zodra die een beetje onder de, nou, onder de 50% zit... Heb je, ervaar je al stress. Dan, ja, dan zit je er niet lekker in. Klopt, dan ben ik al bezig met, oké, okay, kan ik laden? Moet ik mijn me opladen meenemen? Want ik ga zo de deur uit. Of weet je wel, gewoon dat, dat, dat, dat hele ding wat je moet plannen ook. Ik herken dat niet. Ik word soms wakker met 7% batterij. Prima. En dan kijk ik wel waar ik mijn energie vandaan haal. Ja. Maar er zijn echt twee kampen. Maar op, op hoeveel procent zit je batterij nu? Als jij nu je telefoon pakt, hoeveel procent hebt... Ja, ja, ik heb hem nu dus in de middag nog kunnen laden. Dus ik ben nu helemaal relaxed. Er zit echt, er zit echt pas 10% af of zo. Hoe noemen ze hoeveel procent zit erin? Weet ik niet. Ik heb dat niet... Uh, kan dat... Heb jij dat niet aanstaan? Nee, ik heb ik niet aanstaan. Waarom moet ja, ik dat vind... aan hebben? Nou, ik vind het heel vreemd voor iemand die stress heeft... over de hoeveelheid batterij. Dat jij dan niet aan hebt staan in je batterijtje... het cijfer hoeveel procent je exact hebt... Oh, nee, maar dan, daar krijg ik dus dan ook weer stress van. Als ik dan zie van, oh ja, ik heb nog maar 45. Maar nu, nu, nu, nu zie je het verschil niet tussen, tussen 45, 50 en 55. Klopt, en dat is een beetje de kop in het zand uh, strategie Want ja. als ik het niet weet, dan hoef ik ook niet meer daar druk over te maken. Dat is een beetje de gedachte erachter. Goed, er waren ook heel veel, ik zie alweer moeilijkheid. Heel <lacht> ja, door. heel erg. Luisteraars die, uh, die uh, ja, dit ook wel of niet ervaren. Ze spraken ook Anja. En Anja die zei, ja, ik, ik laat om vijf, zes keer per dag. Ja, ik vind het absurd, maar ik, ook, ik vind het ook bijna zielig voor Anja... dat er zoveel stress in haar leven is dat ze denkt... nee, ik moet 5, 6 keer per dag aan het stopcontact hangen. Uh, Quentin stuurde ook nog een, uh, een uh, berichtje. Nee joh, geen stress. Op is op, zeggen we maar dan maar. Ja, Zo is het. En dan hebben we ook nog Mike. Ja, ik ben een beetje net als Joe, maar er zit het helemaal geen de flikker... of hij nou vol of leeg is. Uh, huh? Als hij uit is, dan... Uh, ja, moet hem oplaaien. Nee, zo is het, Anders, Mike. Uh, gaat het echt maar een om maken. Oplaaien. Ja. Uit is uit en aan is aan. wat je broer kunnen zijn, Mike. <laughs> Klinkt gezellig. We kregen ook nog een audio-appje binnen van uh, Marike. Van de ochtendshow hier op oh, de Oh, <laughs> Eltega. Die zit ook te luisteren. En uh, nou, die vertelt ook over of zij laadstress heeft of niet. Laadstress heb ik vanaf, ik denk, 21%. Specifiek? Want ik weet het als hij onder de 20 komt, dan wordt het batterijtje ook rood. Ja. heel, heel stressvol moment. En dan holt die achteruit. Dan holt die achteruit. Je hoeft maar iets te doen, of je navigatie aan te zetten... of wat dan ook, en, en, en je zit opeens voordat je weet... zit je op vier. Dus ik heb zeker laatst stress vanaf 20%. Kijk, uh, voor alle laatstressers, stressers... je bent niet alleen. Nee, jullie zijn samen, uh, koop een aggregaat... weet ik veel, accubank, en dan uh, dat komt het wel goed.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 Of grace, though the morning with the sun, I rise up all and I'll try again. So I get old when I'm en morning op Q-Music. Ja, het is nog bijna zover. Echt, We mogen Tom en Bram vervangen op de vrijdagavond... en we gaan nu toch wel naar het meest showbiz-achtige item... Wat ze hebben op de vrijdagavond, namelijk ja. het grote kofferspel. Het is echt het gevoel van Lena ja, de Bol, Ron Brandstede, eat your heart out. Jody komt meteen de showtrap af met ja, vier ongelooflijke rode koffers voor het grote kofferspel. Ja, en het heerlijk is ook als je meespeelt, je hebt gewoon prijs. Je hebt gegarandeerd dan prijs. Maar het is nog even, even de vraag, ja wat, want het zijn vier koffers, alle vier, uh, alle vier koffers een andere prijs. Ja, wat zit erin? Dat is het. Dat zat er vorige week ook alweer in? Toen hadden we een uh, heel vet snackpakket. Uh, in eentje zat een airfryer. Oh ja, we hebben een airfryer weg. In de zat de kipcorns. Uh, ja. Je leeft uit de kipcorns. Maar deze week ander thema. Hele andere prijzen. Hele andere prijzen. Maar er een totaal andere hoek in. Maar de prijzen zijn weer grandioos. Je kan zo meteen horen hoe je meespeelt. En ook... I'm sorry I'm here for else. Boon. It's good to see your face.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 Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld. Of ga naar electroworld.nl Ja, lieve mensen. Pak de voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Roborock Q10 robotstofzuiger voor maar 299,99. Scoor alle selectdeals bij Bol. Smint.